En dat zijn de nog eens de Smashing Pumpkins met Seven Shades of Black. En de mensen die kaartjes hadden voor de voorstelling Instinct van N.T. Gent vanavond in de Beurschouwburg, die moeten een beetje op hun honger blijven zitten, want de voorstelling die gaat niet door... Mensen die het nog niet wisten en toch nog even hun uh, ticket willen inruilen, die kunnen bellen naar 016 320 320 in het stuk. Dus uh, instinct van intelligent gaat niet door. Misschien een volgende keer.